Ik gedacht dat dat is omdat ik te vroeg geboren ben. Misschien ben jij te laat geboren. Dat weet ik niet. Laten we maar een 7 maken. Vraag 10. Laatste vraag. Communiceren, spreken, schrijven, correspondentie. Je zegt niet veel en je schrijft langzaam. Maar als je wat zegt of schrijft, dan is het heel precies. Ook maar een C. Als je dat vindt.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 Voortijdig deneteert natuurlijk, maar dat is een het weer houden. Is dat goed? Ja, moet wel. Nee, hey, je moet niet. Je kunt protest aantekenen. Maar als jij jezelf een D geeft, uh, dan zit je klem. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. En als Balk jou nou straks een E geeft? Dan teken ik protest aan. Maar Balk kennende zal het zeker geen E worden in mijn geval. Um, betrouwbaarheid. Voor mij is dat een C.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 Jaring, zullen we na de eerste koffie nemen en dan vanmiddag Joost en Eef? Dat moesten we maar doen. Waarschuw jij hè? Dat zal ik doen. Dag Maarten, wij zouden nog eens met elkaar praten over die personeelsbeoordeling. Dag Bart. Zouden we dat nu misschien kunnen doen? Bij jou of bij mij? Ben jij alleen? Nee, altijd zo. Vind je het dan bezwaarlijk om het bij mij te doen? Ik maak alleen nog even iets af, ik kom direct. Graag.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 Het lijkt, het lijkt op een film van Dirk. Kijk jij dan naar? Daar kijk ik tegenwoordig naar. Ja. Is dat niet verschrikkelijk rechts? Dat is rechts. Maar dat uh, ben ik ook. Wat was dat? Gert heeft bezwaard tegen zijn beoordeling. Maar hij tekent hem dus wel. Hij voelt zich zeker weer te kort gedaan. Dat is zijn probleem. Um, ik heb onze afdeling nu helemaal gehad. Na de eerste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 Dat het toch wel onthutsend is. Ik, ik weet er niet goed raad mee. Wat mankeert dat dan Allemaal E's en D's. Ik geloof dat er één CB is en er helemaal <lacht> geen B. Dat plaats staan een A. <lacht> dat, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Nee, dat kan niet.